Rusland heeft plannen om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen... met mogelijk 175.000 militairen, melden Amerikaanse media... op basis van bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten. Uit satellietfoto's zou blijken dat er veel Russische militairen... bij de Oekraïnse grens aanwezig zijn. President Biden waarschuwt dat hij maatregelen voorbereidt... om het zijn Russische collega Poetin heel erg moeilijk te maken... om Oekraïne aan te vallen. Rusland doet de invasieplannen af als geruchten. De financiële schade door oplichting bij online daten is dit jaar fors toegenomen. Volgens de fraude helpdesk stond de teller op 1 november al op bijna 6 miljoen euro. Terwijl de schade in heel 2020 bijna 4 miljoen euro bedroeg. Gemiddeld gingen slachtoffers dit jaar voor 30.000 euro het schip in. Maar het bedrag varieert sterk per slachtoffer. Opvallend is dat het aantal gedupeerden niet lijkt te groeien. Maar dat er per slachtoffer meer geld afhandig wordt gemaakt. In Centraal Mexico hebben de immigratieautoriteiten 210 migranten in een vrachtwagen aangetroffen. In de wagen zaten mannen, vrouwen en kinderen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend en ook is niet duidelijk uit welk land ze kwamen. Volgens de autoriteiten negeerde de bestuurder een stopteken bij een controlepunt. En werd de truck na een achtervolging aan de kant gezet. De chauffeur is aangehouden. Het weer vandaag bewolkt, eerst nog droog, maar vanuit het westen volgt regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Vannacht nog wat opklaringen met in het oosten minima rond het vriespunt. En ook morgen is het bewolkt met soms wat regen bij een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Dorpen en Knoppetrot Olderplein. Een kwartier door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu. Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Straks de geschiedenis wat gebeurde op 4 december. Je hebt een lekker gitaarblaadje. Deel Stak in de middel. Genageld. Ik weet eigenlijk niet meer... Moet ik nou... Moet ik teruggaan of moet ik door... Dat zijn van die beslissingen Elwins en komen uit Canada vandaan. En dit was een van de grote platen die ze hadden natuurlijk. En het heette Stuck in the Middle. En, nou, we zijn ook bijna in het midden, net over de, over de, over de helft heen eigenlijk. Nee, precies uh, dit. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oeh, heftig. Ik heb het zitten lezen. In 1969, de Black Panther Fred Hampton wordt vermoord in zijn uh, appartement. State's Attorney's Police arrived at Fred Hampton's Westside apartment half a block from Panther headquarters... at 4.45 this morning. They had a search warrant authorizing them... to look for illegal weapons. The state's attorney's office says... its men were fired upon... after identifying themselves at the door. And that Hampton and another man were killed... in the 15-minute gun battle which followed. 15-minute gun battle, hè? Ongelooflijk, deze Fred Hampton... had zich opgewerkt in de Black Panther-organisatie. Dat was het natuurlijk voor de rechten van de donkere Amerikaan. En hij nou was er helemaal zat van hoe daarmee werd omgegaan. Als tienjarige was hij al actief in zijn wijk... Maakte hij alle, uh, uh, maaltijden voor mensen die het nodig hadden. En uiteindelijk uh, ging hij, uh, had hij een ander soort organisatie... waar hij zich bij aansloot, de NAACP. En uiteindelijk kwam hij de Black Panthers tegen. En die, die waren nog beter bezig. Dus hij heeft zich aangesloten. Hij werd steeds fanatieker, steeds fanatieker. Hij was er gegeven een van de belangrijkste leiders. En toen dachten ze van de CIA, van uh, de politie... hier moet iets voor gedaan worden. En dat voelde ze ook aan. Want in het appartementencomplex zat iemand op de bank met een jachtgeweer van de Black Panthers. Oh. Zelf was hij half uh, onder zeil geraakt... door een of ander uh, middel wat hij gebruikt had. Zijn vrouw uh, lag naast hem, acht maanden zwanger. En toen kwamen ze binnen... en toen hebben ze hem eigenlijk eerst uh, uh, half uh, verwond. En uiteindelijk hebben ze hem twee keer door het hoofd geschoten... En he's a good guy now, werd gezegd van de politie. Hier zijn er ja. jarenlang allerlei rechtszaak over geweest. Dit was echt een slagpartij. Echt bizar hoe hiermee omgegaan is met die gasten van de Black Panthers. Ja, het waren man. fanatiekelingen, hè. Laat dat even duidelijk zijn. Maar nou, om het zo af te rekenen, dat is echt belachelijk geworden. Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, wat ik heel bijzonder vond, dat is op 30, uh, in 1930, op 4 december, toen uh, werd goedgekeurd door het Vaticaan. Dat uh, periodieke onthouding goed was als methode voor anticonceptie. Uh, heb je dat gemist? Dat wil je Ik vond het wel weer bijzonder. Wacht even hoor. Dus als je gewoon geen seks hebt, ja? dan kan je ook niet zwanger worden. Nee. Dat nee, hadden ze onderzocht nou, en dat nou, werkt. Nee, periodieke onthouding. Dus dat je inderdaad zegt van nou, je hebt dus. Uh, uh, dat je, je ei ovuleert dan zeg maar de middelste vijf dagen. Oh, van die manier. Oh, ja. Ja, ja. En het was nu goedgekeurd door het Vaticaan... Ja? dat je dus periodieke onthouding zou doen... als methode voor anticonceptie. Dus dat, nou ja, alsof je dat bij de kapelaars zou vragen... van mag dat? Ja. Nou, ik zal eens even kijken hoor. Ja, dat is wel zo... mag. Ik zal het even, even hoger opvragen. Ik heb ooit wel eens een vriendin gehad... Uh, volgens mij een week of zo. Die deed het op die manier. Die had het precies uitgerekend, Ja, nu kon het. En ja. Ik vond het allemaal vrij uh, onstabiel. Ook spannend. Ja, ja. het was een hele onstabiele situatie. Ik dacht, uh, dit is... Nee. <laughs> <laughs> dit vind ik... Nee, nee. Dat gaan we niet doen. Nou goed. 1980. Led Zeppelin wordt uh, uh, officieel ontbonden. Nou ja, de uh, Drummer John Bonham. Die uh, heeft uh, te veel drank tot zich genomen. hij had echt uh, Binnen een paar uur tijd had hij een liter wodka tot zich genomen. En uh, uiteindelijk is hij door uh, Long Oedem is hij uh, zeg, braaksel in zijn longen terechtgekomen... vanwege die alcoholgebruik. En is hij daardoor... Stikt en die is hij uiteindelijk uh, dood gegaan. Uh, hij was toch maar 32. En dat maf is, ik zit even te lezen hoe het nou precies ontstaan is, dat hele uh, dat Led, Led Zeppelin. Jim Page, de gitariste... Niet de zanger. De gitarist van Led Zeppelin. Die kwam van de Yardbirds En hij had eigenlijk een contract lopen. Hij moest nog optredens doen in Scandinavië. Hij dacht. wat de fuck? Hoe moet ik dat doen? geef het. Rob, kom Robert Plant bij me. En uiteindelijk kwam ook nog uh, John Paul Jones. bij me. Ja, sorry, we gaan gewoon optredens doen. En dat werd eigenlijk. Dat klikte wel tussen die gasten. En uiteindelijk uh, dachten ze. Wat voor naam? En toen kwam Keith Moon. Van de Who. Die zei van. Nou. Deze band wordt niks. Dat is een lode ballon. Die gaat gewoon in één keer exploderen. Een lode ballon? Hey. Led Zeppelin. En toen is de naam ontstaan. Oh, oké. Okay. Dus uiteindelijk... Nee, bijzonder, bijzonder, bijzonder. En uiteindelijk denk je van... hoe klonken ze ook alweer? Nou, een stukje. Altijd lekker, hè? De zitterkonsaag stem. En ook dit is mooi, indruk, hè. Ik dacht Ik af toch een beetje kippenvel van dit. Cashmere. Dat is dan, zeg Jim Page die uitlegt... hoe je tot dit komt, door deze grepen. Met die onder andere met de gast van... Uh, U2. En Jack Black. En, uh, nou goed, grap, en, en dit ook. Hè. Het is gewoon wel redelijk in your face. Led Zeppelin. En daarna hebben ze nog wat optredens gedaan. Regelmatig hebben ze een nieuwe optredens gedaan. Maar dan met de zoon van John Bonham. Die drumt ook. Okay. Goed. Het ging nou, over 1980. Okay. Vertel. Nou, een aantal jaren ervoor, in 1952, werd het woord smog ontdekt. Want het was eigenlijk een, een, een mix van, van fog en smoke. En wat was dat nou? In december 1952 daalde een dikke mist in de straat van Londen neer. En de Londenaar maakte zich niet zo druk, maar het heeft dus gewoon uh, vijf dagen geduurd. Dus die is niet eens zo enorm lang. Maar er werd steeds dikker die mist. En in die tijd had de nevel ervoor gezorgd dat 150.000 mensen zo. met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis werden opgenomen. Daar ze natuurlijk ook geen plek voor. hadden. En zeker 4.000 mensen zijn toen overleden. En de recente onderzoeken suggereren zelfs dat de mist misschien nog wel meer dan 12.000 mensen hebben uh, doen overlijden. Zo. Want er was nog maar een zicht, iets van 60 centimeter of zo. Het was echt, uh, echt verschrikkelijk. Ja, dat vind ik toch wel een opmerkelijk uh, verhaal. Dat kunnen ik, ik dacht dat het veel eerder was, in de tijd van Jack Ripper nog. Dat ze ook van die mist hadden. Weet nee. je, dat hij uit die mist vandaan komt. Dat hij dan een vrouw meenam. Maar hierdoor zijn ze, ze wel begonnen in Londen met de Clean Air Act. En dat is er eigenlijk waarschijnlijk om uh, luchtvervuiling te, te reduceren. Dus in 52 is het eigenlijk ontdekt. En in 56 hebben ze de Clean Air Act opgericht. Ja. Oké, okay, nou dat is wel. Ja, ja, ze hadden, dus moesten er helemaal van bij komen. Zo, ze snakten allemaal naar adem gewoon. Ja, ja, ja. ik heb allemaal wel die amateur. zeg maar. Goed, als we toch in uh, Engeland zijn, in Londen. Nou goed, dan gaan we niet meer naar Liverpool, denk ik. In 1964 uh, de vierde album van The Beatles komt uit... Beatles for Sale. Een beetje naar uitverkoop. Ze hadden weinig tijd. Veel interviews werden gedaan in die tijd in 1964. Minder tijd voor nieuwe nummers. Ze waren vermoeid. kan je ook zien op de hoes van deze Beatles for Sale. Dus eigenlijk deden ze alleen maar covers. <laughs> covers van onder andere van, de, van Carl Perkins. Dit ook, dit dan Ringo Starr. Het was niet hoogdravend wat ze maakten. Maar het was toch grappig. Ik heb hem ook in de collectie. Beatles for Sale 1964 kwam uit. Oké. Okay. En in uh, 2008 de Zwitser Louis Palmer... heeft als eerste met een op zonne-energie voortgedreven zonnewagen... de wereld rondgereden. Die toch duurde 17 maanden... en heeft huh? 52.000 kilometer uh, zo. beslagen. Alleen, alleen een... maar op zonne-energie ja. dus eigenlijk. Maar het is wel uh, mooi. Van, uh, uh, dan heb ik zo van... Uh, als je dit nou vertelt tegen die flat-earthers... geloven ze dat dan... <laughs> Hij is gewoon alleen heen en weer gereden. 26.000 kilometer heen en 26.000 kilometer... Ik vind het altijd wel terug. creatief. Want zodra wordt aangetoond dat de aarde rond is... dan hebben ze daar weer een theorie voor bedacht. Van, nee, nee dat, is een mis, niet. dat is een misrekening. Nee, dat, dat, nee, is niet, dat klopt. Dat, <lacht> dit instrument werkt niet allemaal goed. Ja. Verdorie. Nou, ander instrument, oh, Zelfde uitkomst. Nou, dat weet ik het allemaal niet. Even dit. Is mars? Zeker, is er leven op Mars... Het moest onderzocht worden. In 1996, ja, werd hij gelanceerd. De Mars Pathfinder. En uh, hij landde daar uh, bijna een jaar later. Op 4 juli 1997. Met de remraketten kwam hij de dampkring binnen daar. Zover het een dampkring is. En uiteindelijk waren er van die stuitenballonnen. Ik kan je niet nog voorstellen. Stuiten die zeg maar het landschap van Mars binnen. En dat was echt iets heftigs gewoon. Ja. Ze gingen daar helemaal uit een plaat gewoon. Het hele project was een beetje knullig. Mensen wilden er niet echt voor gaan staan. Ja, hoe gaat het dan? Zo'n klein wagentje moet er op de Mars gaan rondrijden. Nou, nee. ze wisten het allemaal niet. Ja, maar ik snap ook nooit hoe ze nou die beelden dan naar de wereld krijgen. Via ja, hebben ze onderweg toch maar een paar satellieten neergezet hier en daar... zodat het naar elkaar konden zijn, want ik dat, weet niet. Dat snap ik niet hoe ze dat doen. Nee, nou goed, het was een complete overwinning uiteindelijk in 1997, de Marslander. Ik heb er heel veel foto's van gedownload. Ik heb zelfs een hele grote foto in mijn huiskamer opgehangen toen van 2,5 meter lang geloof ik. maar allemaal foto's aan elkaar geplakt. Heb je een vlaggetje erop gezet ook? Nee, oh. grappig. Namelijk op die foto zie je wel iets glimmends. En dan denk ik, is dat de Marslander? ja Nee, dat is niet. Dat is iets anders. Er zijn ook heel veel vage foto's te vinden. Hè? Als je ja. namelijk via Wikipedia hierop komt... dan heb je allerlei links naar allerlei foto's van Mars. Het is echt interessant om even te kijken. Deze Marslander heeft er rondgereden tot en met 27 september 1997. Nog geen jaar. Toen kregen ze geen radiocontact meer. Toen hebben ze, zijn ze blijven proberen. Tot in maart 1998. Toen dachten ze van... We hebben veel foto's binnen gekregen. We schrijven hem af. Het is een tweede ansje. Hij doet het niet meer. Nou, zitten we daar ons afval te dumpen. Het is niet te gelopen. Nee, ongelooflijk. Nou, goed, dat zover heb ik gezien ja. is wat er gebeurt op 4 december door de jaren heen. Straks de verjaardag, dames en heren. Eerst maar even een geinig plaatje en dat is dit. Even een lekker verontrustende herrie. John the Giant. Echt een oudje jullie toch? It's about time dat hij weer eens gebruikt. Cash er wel van. Misschien komt het ook omdat er een verhaaltje achter zit: natuurlijk Young the Giant en vooral Samir Gaia. Zo moet je het uitspreken. Geine gast, klein gastje die de, de zanger voor, zich, voor zijn rekening nam. Ik draaide deze plaat altijd met een cliënt die in een rolstoel uh, zat, lag en eigenlijk niet zo welkom Maar bij deze plaat, als we hem ook snoeihard draaiden, waardoor de collega's altijd geïrriteerd werden, moet dat zo hard. Krijgt toch altijd wel een glimlach op haar gezicht. En, en nou goed, daar moest ik even aan denken. Ja, dus dat kan nog. Goed, het is zaterdagmorgen. En uh, even tijd voor uh, de verjaardagen. Ik denk dat we waren aanbeland uh, in dit uh, radioprogramma. Jazeker. Ik ga er even uitdelen. Zeker, dat kan je bij mij verwachten. Altijd, ik sta altijd op scherp om iets om uit te delen. Goed, vandaag is de jarige, wordt vandaag 72. Ik heb het over Jeff Bridges. Hij is, uh, hij is acteur, dat wist hij, maar ook counter in een westernzanger. Hij is gitarist, dus dat is ook wel grappig om te weten. Zijn filmdebuut, hij komt uit 1949, hè? 1949. Zijn filmdebuut was in 1951. Toen was hij twee jaar oud. Ze speelde hij samen met zijn broer, uh, Bo Bridgetts. Die is nu 80. En uh, speelde ze in een film, dat heette Company... Uh, Sea Keeps. Dat was een zwart-wit film. En dat is wel grappig om die terug te kijken. Daar speelt hij gewoon een heel klein gastje in de Verder heeft hij samen met zijn broer de Fabulous Baker Boys gespeeld. Dat is een ah. hele grappige film. Alle twee speelden ze op piano. En die man heeft natuurlijk echt een hele aparte films gespeeld. Onder andere Fisher King, Wild Bill, Bad Times. Hij komt uit een hele, uh, uh, uh, noem je het, uh, artistieke familie. Zijn vader heeft namelijk ook, is namelijk ook acteur geweest. Uh, uh, Lloyd Bridges. Die heeft onder andere een airplane gespeeld. Maar goed, uh, waar hij bekend van is, deze uh, Jeff Bridges, is natuurlijk... van. Uh, van uh, even kijken, waar is hij weer? Uh, deze film: uh, I am not Mr. Lebowski. Lebowski. I am dude. You know, uh, that or uh, his dudeness or uh, Duder or, uh, you know, El Duderino... if you're not into the whole brevity thing. Are you employing, Mr. Lebowski? Lebowski, daar zat hij in ijsbeel. Gewoon echt een, een, een heel vage shit. Gewoon echt, het sloeg allemaal nergens op. En dat, uiteindelijk ging het over geld wat in een auto was geparkeerd. Say, dude, where is your car? Dude. Ja, is een uitdrukking gebleven. Goed, 72 is hier geworden. Ja, vandaag wordt uh, 69... Jan Rietman. Hij is uh, bekend van de Jan Rietman-band... maar hij zat dus eigenlijk in Long, Tall, Ernie en de Shakers... Yeah. met de hit Bit, Big Fat Mama en Unit Gloria. Dus dat is wel grappig. Een Los vasts! Vanuit uh, Venray. Van Hello, Venray, hoorde je toen. En toch, de mensen van Venray. Leuke naam, die doen we. Maar goed, hij wordt vandaag 69 jaar. Jan Rietman. Verder vandaag is hij jarig de rapper. Jesse Sean Corey Carter. Hij is een Amerikaanse rapper. Een muzikant, fabrikant. Hij maakt allerlei dingen. In 2019 verdiende hij een miljard, want hij had een miljard omzetvermogen. Hij heeft 40 miljoen aan albums verkocht. Hij heeft ook een kledinglijn, de schoonheidsproducten verkoopt. De horeca-onderneming is hier. Nou, het is bizar. Hij heeft zichzelf vernoemd naar twee metrolijnen die in zijn wijk liepen, waar hij vroeger woonde. De J en de Z. JZ, oh, okay. daar heeft hij het nou vernoemd. En uh, hij kwam onder andere kwam in de grootste vetten in de rapwereld terecht. Tussen de East Coast en de West Coast. En hij was zelf van de East Coast. En uh, dat moesten dus zijn uh, broeders, uh, Tupac en Biggie, moesten het bekopen met een dood. Dat was in, uh, uh, kijk, 96 en 97. Jay-Z dus viert zijn 52e verjaardag. Wie nog meerjarig? Ja, daar was ik wel bijzonder van nog even over Jay-Z. Dat hij uh, zijn eigen broer in de schouder had geschoten vroeger. <laughs> Uh, toen hij 12 was, hè? Sorry. deelde hij cocaïne en toen uh, de schotische broer in zijn schouder. En nou is hij getrouwd met Beyoncé. Het is toch uh, niet te geloven allemaal? Ja, <coughs> en dat is altijd wel grappig. Is Beyoncé zeg maar, nu zeg maar, zo'n zelfstandige vrouw? Een feministische vrouw? Of uh, en, wordt ze als lustobject neergezet? Of is ze gewoon zelfstandig en kiest ze zelf voor dat model waar ze in zit? Okay. Dat is altijd een beetje de ja. vraag. Ja. Goed, vandaag uh, wordt de jarige wordt 48. Ja, deze gast... Zeg maar helemaal niks. Zijn geen geen grote hit geweest, denk ik. Ferry Kosten. Ferry Kosten is nu met je 6 op de lijst van beste DJ's ter wereld. Dit is zijn eerste plaat die hij uitbracht. Dat is in de jaren 90. In 1991 komt hij uit met dit... Uh, wat was het ook alweer? Uh, uh, Spirit of Adventure. Hij zat toen een beetje in de drum en bass. Later is hij natuurlijk een hele andere kant op gegaan. Dat is ook van zijn eerste plaat. Nou, we kunnen het bekende werk wel draaien, maar dat kennen we allemaal wel. Very kostje. Oké. Okay. Yes. Zeker. Goed, wie nog meer? Vandaag is ook Henk Leeuws jarig. Zijn artiestennaam is Henkie. En hij had in 2006 echt een zomerhit met het nummer Lief Klein Konijntje. Ja, ja. Lief Klein Konijntje, had een vliegje op zijn, Lief vliegje vliegje oh, ja, zijn neus. Lief Klein Konijntje, had een vliegje op zijn neus. Oh, ja maar. Wat? Ja, en klaar. Haal... En klaar, zeker. Nou goed, wie nog meer jarig is, is um, of jarig zou zijn geweest, Gary Gilmore... Is dat David Gilmore's broer? Geen idee. Volgens mij geen familie. Dat was namelijk de eerste persoon die de dood werd gebracht... Eh, toen de invoering van de doodstraf weer kwam in 1976. Hij was een beroepscrimineel. Hij had een moord gepleegd op een, mot een motelmanager, Ben Bushing. En dat was in Utah. En hij mocht hem zelf kiezen, ophanging of vuurpeloton. Hij koos voor het laatste. Hij koos voor het vuurpeloton. En uiteindelijk is er door Norman uh, Meyer is er een boek geschreven... En het boek heet dan in het Nederlands uh, Het Lied van De Beul. En later is er ook nog een film over gemaakt in de hoofdrol Tommy Lee Jones. En het gaat dan over uh, de executie van uh, Gary Gilmore. En zelfs zijn de gasten die ook geïnspireerd waren door uh, dat hele gedoe van deze dude. En die hebben toen dit geschreven. Gary dit zijn namelijk de Adventures. In 1977, in datzelfde jaar dat hij te dood kwam, hebben ze dit uitgebracht. Gary Gilmore's Eyes. Ja, een heel verhaal over deze gast die dus uh, nou, voor het eerst weer de doodstraf kreeg. Dat nou, hij vandaag ook jarig is, maar helaas, hij is niet oud geworden. Hij is maar 39 geworden. Dennis Wilson. Maar hij was een van de gebroeders Wilson die uh, uh, de Beatsports hebben opgericht. En eigenlijk wilde hij helemaal niet, maar zijn moeder heeft hem gedwongen om... Uh, Brian, dus uh, zijn broer, die werd gedwongen door zijn moeder om Dennis mee te nemen in de bezetting van de band. En hij was dus de enige Beatsport die kon surfen. Nou, hij was een boy en hij wist dus menig uh, vrouwenhart hard te breken tijdens de concerten. Ik dacht dat ze allemaal konden surfen. Ja, blijkbaar niet. Nee. En, uh, maar ja, hij had dus een huis in uh, Sunset Boulevard gekocht. En uh, maar ja, toen liet hij dus uh, Charles Manson en zijn hele familie liet hij bij hem in zijn huis slapen. What the fuck? En uh, ja, daardoor had hij dus ook uh, een veel losbandiger leven. En uh, Manson werd steeds buitensporig qua gedrag had nou, twee van zijn auto's vernield en zo. En Wilson had echt zo van, nou, wat moet ik hiermee? Toen heeft hij gewoon zijn woning verlaten. Dus hij heeft zijn eigendom achtergelaten. Hij trok in bij zijn friet. En uh, ja, hij heeft dus eigenlijk... Hij heeft dus uh, die van Do You Wanna Dance... en dat soort nummers, oh ja. heeft hij echt uh, gezongen. Maar hij had dus uh, na de hand op een boot. Toen uh, was hij uh, dronken en onder invloed van diazepam en cocaïne. En toen sprong hij van zijn zeiljacht om spullen van de bodem op te rapen... die hij eerder overboord had gegooid, waarschijnlijk in een waan. Oh ja. en toen is hij versoogbaar. Het is echt niet te geloven. Het wilde leven. Ja, hij is, hij is uh, 39 geworden maar. Dus, uh, het wilde nutteloze leven. Ja, dat is, zo, ja, het is gewoon zo een zonde. Ongelooflijk. Je, denkt van, je, hebt, je hebt alle spreekt zo tot de op verbeelding. Een, dan denk je van, uh, was ik maar rijk en beroemd. Ja. Ik weet ik, het niet. Ik denk dat ik toch wel een uh, prettig leven heb. Dan kan ik uh, dit soort dingen allemaal doen. Leuk. Ja, ja grappig. Ja. Nou, tot zover van de mensen die jarig uh, waren uh, of uh, zijn. Uh, zeker. zo. Altijd weer verrassend. Muziek hier bij Toebokleef. Macy Hayes. Komt uit, uit, uit Amerika, Engeland. Nee, helemaal niet. Dit is Nadien Apeldoorn. En uh, goed, ze wordt vaak vergeleken met uh, onder andere thema en palen. Man I Trust. Allemaal beentjes waar ze door Sirië is geraakt en deze muziek maakt. We speelt ook op Into the Great Wide Open. Dit is haar singletje Al van een tijdje uit. Dus ze heeft al weer nieuw werk uit. Maar goed, ik denk, ik moet er toch eens even aan we gaan besteden. Dit heet Maisie Grace. En dit heet Headspin. Het is de zaterdagmorgen. Het is alweer na half tien. En om half altijd even dit natuurlijk. Dit. Zandvoortse berichten. Ja, ja, zeker. Nou, we hadden het over de lokale partij Ik ben even te kijken. De partij van de zee, of zee heet het, hè. En eh, het is ver verrassend verras dat er zoveel jonge gasten nog de politiek in gaan. Maar goed, daar hadden we net over. Over iets anders. Jongerwerk blijft na eh, vijf uur toch open. De chill out en de jeugdhonk eh, is er uitzonderlijk voor gemaakt. Dat is een beslissing van de RIVM. Uh, ja, en sport gaan allemaal dicht. En winkels moeten allemaal dicht. Maar dit blijft open. Er is een schema aan de Zandvoortse krant te zien. Het shell-out is dan uh, open van 3 tot 5. Meteen naar school kunnen ze daar naartoe natuurlijk. En uiteindelijk jeugdhonk is echt van 6 tot 21 uur. Oftewel uh, uh, 9 uur s'avonds. En dat is woensdag. En vrijdag is het jeugdhonk open uh, vanaf half 8 tot half 11. Dus kan echt wat langer rondhangen. En dan worden activiteiten gedaan. En dat is in de maand december. In januari zien we het allemaal wel weer natuurlijk. Hè? Maar goed, het is goed de jeugd ergens onder te brengen... in plaats van, anders gaan ze toch ergens op straat rondhangen? Ja, o, zeker weten. Ik, ik heb er ervaring weet. mee. Zeker. Er is, uh, voor de zoveelste keer is er weer een aanrijding geweest... tussen een hert en een auto. Vrijdagavond rond half zeven, gisteravond dus. De medewerker uh, van de ambulancedienst reed richting Zandvoort. En toen kon hij dus toch een hert... dat midden op de weg stond, niet meer ontwijken. En hij reed het aan. Een dus ambulancedienst? Ja, het dier heeft de klap overleefd. Ja, hij, hij, hij, het zou natuurlijk alles bij bijzigen. De verwondingen waren alleen dermate dat deze later uit moest worden verlost. Even serieus. Nee, nee. nee. Hier is vervolgens afgevoerd. De wagen van die is raken door de klap aan de voorkant flink beschadigd. Dus uh, let alsjeblieft op. Hè, als je... Ja, ik had het vanochtend. Bizar. Ik, dat ik, ook een hert voor je auto. Nou ja, klopt. Meerdere. Ik, ik reed niet op de, de, de, de zeeweg, maar daarvoor bij Bentveld. Hoe noem je daar? Uh, en toen een auto met heel veel knipperlicht. Ik denk, wat bedoelt hij, oh? hoor? Dus ik rijd te hard of wat? wat is dat? Is er al controle? Dacht ik. En toen in de middenberm, tussen de echt de middenberm. Ja. Denk bij wel niet tien, maar zeker acht van die herten liepen daar uh, rennen daar tussendoor en uh, nou, liepen vlak langs mijn auto. Dacht ik. Wow, wow. Dat ging allemaal even net goed. Ja. Nou goed, het nieuwe takeaway Talassa is. Uh, is echt een goede oplossing tegen salinaire problemen bij de middenboulevard. Er komt een nieuwe complete strandtent. Naast uh, waar, uh, van, uh, nou, vroeger Ahoy is nu uiteindelijk Talassa. een soort upgrade is het geworden. Er komen 15 openbare toiletten. Dus in één dag is gewoon geplaatst. Het is compleet gemaakt in Utrecht. Hier naartoe verhuisd. De stalen frames aan elkaar gelast. En het is er klaar voor. Uh, het is de bedoeling uiteindelijk dat het uh, met kerst in gebruik wordt genomen. En uh, de oude toalassen en de nieuwe zijn aan elkaar gekoppeld... met een soort overkapping in terrasje. Dus je kan het echt uh, zonder dat te worden zo van het een naar het ander lopen. Dus, Oké, okay, dat is, ja, is hartstikke mooi. Een stuk sociaal ook, hè? als je daar ook de opbare toiletten maakt. Mooi. Zeker. Ja. De grote clubactie. Kijk, vier clubs uit Zandvoort hebben de afgelopen maanden weer meegedaan... aan de grote clubactie. En de leden van OSS en de hockeyclub en de Dance Academy en SV Zandvoort... hebben zich ingezet voor lotenverkoop. Ze hebben dus ruim 6.000 euro opgehaald. 6.054 euro om precies te zijn. En het mooie is dus altijd dat uh, 80% van de opbrengst gaat direct naar de verenigingen. En het overgedrag is voor het prijsgeld dat het met de lote kon worden gewonnen. Dus veel leden gaan nog gewoon langs de deur. Maar veel tieners sturen liever via een WhatsApp-bericht naar vrienden of familie een linkje. En, en uh, dat heeft ook bijgedragen deze keer aan een hogere opbrengst dan in alle voorgaande jaren. Okay. Ik heb laatst ook met zo'n linkje dat gedaan, maar... Uh, eens van die ben ik niet zo populair, had ik maar 20 euro. Ik had de streef voor 100 euro voor volgens mij de daklozen of zo, iets dergelijks. Ja. Maar, uh, ja. ja, je moet het ook wel eens flink in de, in de kijkers spelen. Ja. Goed duiden, stedenbouwkundig visie op het Badhuisplein van interessant wordt is in de raad gekomen en ze hebben het goed gestemd. Er zijn heel veel dingen over geweest, onder andere over... De bezonsonderdelen, uh, uh, de knelpunten, nieuwbouw uh, moesten aangepast worden. Het was te hoog, en, uh, waardoor de zon niet op bepaalde plekken kwam. Uh, uiteindelijk uh, parkeerbeheer, dat zei ik al. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze het nu uh, goed bevonden. Uh, er komt ook een, een vijf-sterren hotel. Dat zou eerder door Corendon daar worden gerealiseerd. Dat wordt niet gedaan door Corendon, maar door 3GT. Die gaan daar een uh, mooi hotel neerzetten. En de wethouder Vrij is erg enthousiast. En uh, ze zeggen van ja, er moet iets moois komen gewoon. En Grand, Grand Prix uh, is er al. En, en, dus er moet echt iets voor de Grand Prix. Er moeten luxe hotels komen. Die ja, hier gaan logeren natuurlijk met de Grand Prix. De rest uh, van het jaar staan ze leeg. Uh, ja, dat ja, nou, weet ja. ik niet hoor. Dat weet ik allemaal niet. Maar goed, de passagepanden... Uh, ja, daar wordt een appartementencomplex gebouwd. En dat wordt minder hoog, dat zei ik al. Dus uh, nou, goed, het uh, ligt een heel compleet plan nu. Maar dat... ik vind het een goed idee eigenlijk dat, uh, dat uh, gewoon standwoord tussen kunnen wonen. En dat ze dan gewoon zeggen van nou ja, oké, okay, één week uh, wonen bijvoorbeeld mijn zoon en zijn vriendin bij mij in of zo. En dan die, de rest van het jaar hebben zij dat prachtige uh, onderkomen. Hè? Dat lijkt me ook, want het staat gewoon uh, veel leeg. Ja, maar goed, het, ja. Als, het, als het allemaal verhuurd gaat worden, dan is dat gewoon toch handel? Ik, bedoel, ja, ik ja. bedoel, ik moet gewoon veel meer woningen komen in Zandvoort. Dat is natuurlijk wel Zeker weten. een punt. Onze plaatsgenoot Amado Vrieswijk, van 25 jaar... is vorige week in het Frans Marseille wereldkampioen... windsurfer geworden in de categorie freestyle. Hier, hierdoor komt hij dus in aanmerking om Nederland... op de Olympische Spelen van 2024 te vertegenwoordigen in Parijs. Leuk is dat, hè? Ja. Vorig jaar is hij dus uh, ook Europees kampioen geworden. Dus, uh, hij is geboren Bonaire... En zijn ouders wonen in Zandvoort. En daar is hij dus ook heel vaak als hij in uh, Nederland is. En uh, ja, ik vind het toch wel uh, leuk om, uh, om even met jullie te delen. Zeker. De tijd is rijp voor een duurzaam uh, circuit. Stichting Duinbehoud. Uh, en andere uh, organisaties. Uh, die hebben zo... Uh, het, is, het is leuk. Het is nu uh, in hun toegehaald. Maar er moet nu een volgende stap worden gemaakt. Uh, de, het is onacceptabel. Het geluidsoverlast. En, uh, er moeten gewoon elektronisch aangedreven uh, motoren komen. Gewoon, dat geluid is leuk, maar kunnen we het niet op een andere manier laten horen. En, nou ja, goed, en dan Verder in het ook uitzocht, stikstof, CO2. We moeten gewoon ambieut, ambi, ambitieus zijn om, dit, om hier een voorbeeld te stellen voor de internationale gemeenschap. Uh, en de autosport moet gewoon uh, ja, een voorbeeld zijn hier in Nederland om te kijken. En, ja, ik, ik denk altijd best wel, kijk naar het WK uh, in, in uh, uh, Qatar. Daar hebben ze ook een heel goed voorbeeld gesteld. Ja. Daar doen ze ook een hele goede dingen. Dus daar kunnen we vast wel iets van leren. Ja, dan zullen we even de het berichten. Zeker. En dan hebben we een tijd voor die landenkeuze. Die hebben we nog niet achterzocht. Ja, inderdaad. Ja, nou, het wordt natuurlijk wel één nummer van de Beast Boys. Logisch. Dat is altijd wel... Uh... Ja. Zeker. We hadden het net over de, de Black Panthers. Dit is daar een uh, afsplitsing van, denk ik. Ook donkere mannen die lekkere muziek maken. De Black Puma's. City, California, and your love and reminds me. ook naar Isaac Hayes en Curtis Mayfield natuurlijk. Oh lekker dit hoorde. De Black Pumas komen uit de Amerikaanse stad Austin Texas natuurlijk Austin Texas. En dit is een van hun uh, hit singles die ze hadden al een tijdje geleden hoorde. Volgens mij alweer een jaar oud of zo, Of twee jaar oud. De Black Pumas en Are You Ready? Grappig. Ik zei twee donkere mannen, maar het is een blanke. Er zit ook een bleekscheet bij. Nou zeg. Even meer respect een blanda. voor de blanke. Hè? Een blanda. Er zit ook nog een blonde bij, zeg maar. Nou goed, dat kan ook gebeuren. Die moet je soms ook erbij doen. Goed. Uh... Ja, ik heb hier een bericht over vrachtwagenchauffeur. Ja? Die heeft echt een tik voor kentekens en alles. En uh, er was, uh, vorige week was er dus in, uh, uh, het was eigenlijk in Den Bosch, was er een van de uh, grote koeltrailer uh, verdwenen. En oh ze hadden mijn God. dus eigenlijk direct op WhatsApp groepen en alles, uh, hadden ze de, gedeeld dat het allemaal kwijt was. En uh, toen was er een man en die, die kwam uit Gro, een Friese vrachtwagenchauffeur, een Vietse punter. En uh, ja, die heeft gewoon wat met kentekens. En uh, hij ging uh, na het lossen van de vracht in Polen... besloot hij vlak voor het passeren van de grens nog even te tanken. En toen zag hij in zijn ooghoek zag hij, uh, zag hij een koelwagen staan. en denk hij kijkt nog een keer. En daarna wist hij het zeker. Dat is een afgekoppelde trailer van AB. Texel Fresh Transport. <lacht> en op zijn telefoon pakte hij het Facebook berichtje erbij om het kenteken te checken. Hij zegt, het zal toch niet? Maar toen hij die vergeleek was het dus echt die vermiste trailer. Vergrappant. Ja, ja, En uh, hij heeft gelijk het telefoonnummer opgezocht en contact gezocht. En hij vroeg dus of ze de trailer nog steeds misten. Nou, ze waren helemaal blij dat hij was opgedoken. En zo is het balletje gaan rollen. En wat zat erin? Ja, uh, dat Een weet cool ik Een cool uh, trailer? Een cool trailer. Ik denk dat hij gewoon... Uh, zonder, zonder inhoud was of zo. Maar zo nou, tegenwoordig. Echt als, als je ja. een cool trainer in het nieuws is, dan denk je, oh, mijn god, hoe ja, het, het bedrijf was echt uh, heel, heel, heel helemaal blij. En uh, ja. ze hoorden al dat in de omgeving meer trainers waren ontvreemd. En dus uh, ze hebben dus die man hebben dus uiteindelijk een heel klein miniatuurvrachtwagentje van AB Texel Fresh Transport thuis gestuurd. Die doet het ook nooit meer. Een mooi gewaar. Uh, nou, ja. Er pas niks in ook. Hè. Kan je en, niks in de chauffeur die zegt zelf ook al van. Uh er kwam eigenlijk die tik voor vrachtwagens weer te pas. Want zijn vrouw die zat altijd van: Heb je hem weer hoor met zijn kentekens? Maar ja, ik heb wat ook hoor. Als je ooit bij een autobedrijf gewerkt hebt. dat je altijd kijkt, uh, je, je leest ze. En het is heel stom. Ja, maar ik, je, je kan ik, het niet laten, je nee, leest ze altijd. Ik, ik, weet, ik weet één kenteken uit mijn hoofd ook. Van ooit een bus die ik reed, Die moest ik elke kenteken invullen. Dat zei ik in mijn hoofd verder kenteken, weet ik echt niet. Nee, dat maar je leest ze. En uh, het is misschien op het moment dus dat je hoort: van, er is een auto vermist. en het is een cool trailer. van uh, dat en dat. Je bedrijf. leest kentekens? Ik lees ze altijd, het is heel stom. Ja, nou misschien moet je even adres uitwisselen met die man. Ja, dat is best aardig. Maar goed, cool, cool trainers. Als, ook, als ik een cool trailer hoor, dan denk ik, oh mijn god. Ik bedoel, we hebben toch nog steeds die 29 Chinezen het, of zo, die doodgevonden zijn in zo'n cool trainer. Oh mijn god. Oh. Nou, als we het over andere drama-dingen hebben, is dat uh, ja, een orgie van verdenkmaking. Het ging over uh, opruiming van een complotkanaal uh, Red Phil Journal. Die kwamen voor de rechter gisteren. En de rechter keek naar wat ze allemaal uitgesproken hadden op internet. Ze hebben onder andere verdachtmaking gemaakt van de RVM baas van Dissel... premier Rutte, een nekschot beloofd. En ook de jongen moesten ze geloof ik met de zee in Leiden en laten verdrinken. Nou, echt allerlei dingen die ze op die uh, internetsite verkondigden... dat was echt te erg voor woorden. Uh, ze hebben zelfs eens een keer een, een journalist uitgemaakt voor NSB'er. Uh, allemaal van dat soort nadigheid. En uh, dat zet andere mensen aan tot... Uh, gedrag wat wel eens met een je fout kan lopen. Het is natuurlijk wel op het randje dit. Hè? Ze hebben iets gezegd. Vrijheid van meningsuiting, roepen ze zelf. Uh, Eén zegt wel dat hij nou wel een beetje spijt heeft van de, van de uitspraak dat uh, de jongen werd vergeleken met Hitler. En dat hij eigenlijk een injectie moest hebben met een uh, 9mm uh, geweer. Uh, daar heeft deze man, Hans de M, wel spijt van. Maar de rest voelt zich toch eigenlijk meer een slachtoffer geworden. En uh, we waren al slachtoffer. En nu worden we nog extra slachtoffer gemaakt. Dus die hebben toch geen inzicht gekregen door deze rechtszaak. Dus dat zijn echt wel complotdenkers. Die, echt, die zijn gevaarlijk gewoon. Die kunnen andere mensen tot padstucht gedrag aanzetten. ik denk: echt waar, joh? Ja, je kan ze gewoon aanklagen wegens opruiming. Ja. ja maar het is, nou ja, goed. Het is wel op het randje natuurlijk, hè? Je ja. zegt iets. En als het op een platform wordt gezegd... dan ben je fout eigenlijk bezig. Wij roepen ook wel eens iets. Jezus, gast, je moet ook eens een nekschot krijgen. Weet je wel? Ja, ja, ja, ja. En dat kan dan wel. Maar zodra het openbaar wordt... en mensen uh, lijntjes naartoe gaan sturen... dan is het fout op bol. Nou ja, maar ik moet wel zeggen... net als uh, vrijheid van meningsuiting... van uh, mag jij zeggen dat iets uh, pingweers zijn? Of, maar, maar als je dat dat over, is ook een eentje. als je het over nonnen zegt... dan, uh, dan, dan hoor, mag het hoor je niemand. Maar nee. dan zeg je dus inderdaad over... Ja. Over mondkapjes. Nee, niet mondkapjes. ja dan, Hoe zie je het er dan uit? Maar over. Uh, is dat hoofddoekjes. Hoofddoekjes. Dan, uh, ja, ja, uh, ja. Je hebt ook van die foto's die dan wel zien. Uh, dan denk je van, uh, dat, dat dat dan dames zijn en dan zijn het parasols. Heeft ja. heb je vast ook wel eens gezien. Lopende parasols. Ik heb weer een paar lopende parasols gezien. <laughs> kan dat ook nog of niet? Nou, het, is, het is allemaal op het randje, weet je. Ja, het gaat ja, natuurlijk ja, om ja, ja. zoek, hou wel de verbinding, weet je wel. Ik vraag, uh, grappen kunnen best wel hard zijn, maar je moet het erin leiden. En ja. als je die ge ook geen tijd hebt om in te leiden... als het alleen maar geframed wordt, dan is het ook lastig. Dus, uh, ja, Ik ja. dus denk ik aan die mop over die spijkers van Van Leeuwen, weet je wel. Van dat, uh, dat er iemand dan in, uh, in Brabant die had een, een, een uh, crucifix neergezet in de etalage... En dan had hij erbij gezet, ik hang er nu al eeuwen dankzij de spijkers van van Leeuwen. Ja, dat kan eigenlijk ook niet. En de dus de Stoer had hem aangesproken. En uh, nou, toen had hij op een gegeven moment, had hij gewoon onderaan had hij dan, uh, Jezus neergelegd. En dan zegt hij van. Uh, uh, ja, hier is uh, Jezus naar beneden gepleurd. En met de spijkers van Van Leeuwen was dat nooit gebeurd. Ongelooflijk, hè? Dat is, echt, uh, dat is nogal. Het is ik tijd voor die landenkeuze. Ja, die is het zeker. Ik druk op alle knopjes, ja, maar niet juist. juiste. Ik zal hem aanzetten. Het is een superhit geweest. Sloop John B. Ja, bekend, hè? Echt een knullig voor woorden, maar toch leuk. Ja, toch wel. B, promotiefilm. Ja, echt, echt, dit was vroeger leuk, denk ik, zo'n zwart filmpje van zeg je van die gasten in het zwembad, allerlei knulligheden aan het uithalen. En je denkt van, nou, ze hebben toch heel veel lol gehad destijds? Ja, maar dit leuk, is hoor. wel een liedje wat veel gezongen wordt door de Shantikoren. Oké. Okay. Want het is eigenlijk van, uh, hè, de Sloop John B en uh, dat ze zeggen, uh, I wanna go home, sailing en dat soort dingen meer. Dus uh, ja, alle zeelui willen uiteindelijk weer graag naar huis, even, hè? Werk dat kan. Ik daarop. oké. Okay. Nou goed, eigenlijk uh, was ik even vergeten, altijd wel leuk om nog even stil te staan. Karel de Graaf wordt vandaag uh, uh, 71 en uh, hij is ooit onder ook op, uh, op radio, of Hilversum 1 geweest natuurlijk, met Oog op Morgen, heeft hij gepresenteerd op uh, Hilversum 3 heeft hij een half uur... de Graaf-generaal gepresenteerd met allemaal hitjes en zoiets. Maar goed, uiteindelijk kwam hij natuurlijk uh, uh, op de televisie met uh, gewoon Karel. Het was een late night show. En er is natuurlijk ook één hele bekende uitzending. 3 december 1984. Toen had hij namelijk voormalig uh, bewinds, uh, Surinamer... Uh, van het uh, uh, voormalige Surinamers bewind... had hij in de uitzending. Die zat bij hem aan tafel. Alleen dingen te vertellen. Hoe ze met uh, ja, opstootjes uh, omgingen. En toen zat er een andere man in het publiek. En die was het er niet helemaal mee eens... En die wilde hem eigenlijk wel iets aandoen. Wilt u heel, e... Wilt u heel even wachten maar even mijn vragen te stellen? Tony heeft grootspraak, nee, nee, nee, want buiten de burg heen. Je hebt grootspraak, ja. groots ja. want buiten de burg. Wat jou nu? Buiten de burg dit? Je, je hebt grootspraak. Maar wees je ja, dat ik nu ja. Ja. je nu trap? Ja, je ja, leek kom. Nee, heren heren, ja, heren, heren, heren, heren, ja. heren, heren. Heren, heren, dat is de bekende uitspraak van Karel de Graaf. Ja, dat liep toen helemaal uit de hand. Er werd echt rakenklap uitgedeeld. Tussen de twee, deze twee gasten die het voor en tegen waren tegen de wind van uh, Suriname. Daisy Boutersen. En het grappige is: toen ging het beeld op zwart. En toen kwam er een achtergrondmuziekje. En dit was dus van Bob Marley, geloof ik. Charles de Sheriff, volgens mij. Wat grappig is, oh, achter ja. de schermen werd er ook twee keer geschoten. Oh? Ja, Karel was niet gewond, maar wel een van die andere gasten was gewond. Dat is gewoon, uh, toen werden ze nog niet gefouilleerd voordat ze ik denk het. op tv kwamen. En toen hoefde ik gewoon een mondkapje op. Gewoon naar binnen lopen. Gewoon, gaan we zitten op de tribune. Dat was, het is een heftige scène, hoor. 3 december 1984. Karel de Graaf was eigenlijk op zijn laatste, laatste poot aan het lopen. Met die, met die talkshow. En toen gebeurde er dit... 42 landen is het goed bekeken geweest. Hij zat helemaal weer op rit. Hij kon helemaal okay. weer door met zijn nieuwe talkshow. Want ja, hij had uh, wel heel veel kijkcijfers in één keer. Ja. Naar Dit uh, akkefietje in 84. Die, goed, ja. hij wordt vandaag dus 71, Karel de Graaf. Wat speelt er nog meer in de wereld? Nou, Dank, bij jou is in één keer wit. Ja, ja, ja ik merk het ook. Er ja, speelt nog wel het een en ander. Ja. Het was in... Uh, in uh, een Britse pub ja. hebben... We hadden het net al over Ikea, dat daar allemaal mensen moesten overnachten. Maar uh, enkele tientallen klanten die hebben ook drie dagen doorgewacht in een Britse pub. Omdat ze waren ingesneeuwd. Het was vorige week vrijdag. Ze kwamen naar een optreden van een Oasis coverband in de Ten Hill Inn. maar uh, er was een storm, die krijgt blijkbaar ook al namen. Storm Arwin, waar ja. ze ingesneeuwd. En uh, het was niet duidelijk hoe lang het nog zou duren voordat de wegen weer begaanbaar zijn. Ik ga ervan uit dat ze inmiddels... Uh, Vrij zijn, maar de Ten Heel in ligt dus op 528 meter boven zeeniveau. Niveau. En is daarmee dus de hoogste pub van Engeland. Oeh. En het gebeurt wel vaker dat deze locatie wordt getroffen door een dikke laag sneeuw. En de 61 gasten, nou, die kregen dus gewoon wel een biertje en een optreden. En toen kwam die sneeuw. Nou, er was een laag van bijna een meter tegen de tijd dat het optreden was afgelopen. Een meter, hè? Ja. En dan ga je niet even naar buiten. En alle auto's zijn helemaal ingesneeuwd. Oh ja, je moet de deur maar open krijgen. Ja. En de elektriciteitskamers waren besneeuwd. Be, be, be, Bezweken onder de sneeuw. Oh, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, ze dus hebben met z'n allen dus gewoon overal... Uh... Elektriciteitskabels bezweken door de sneeuw? Ja, blijkbaar, hè. En, uh... Geen wind, dus je stapelt het langzaam op. Dan krijgen ze een hele dunne stapel op de elektriciteitskabels. Ja, blijkbaar, ja. Ik weet het ook niet. Ik zie het zo voor me. Ja. Nou goed, geinig, ja. Ja, dat die... zijn wel bijzondere berichten. Zeker. Nee, eerst al bij Ikea, en nu hier bij een of andere kroeg. Goed, nog meer hits hier. Ja, Neon Trees. Sun down. Ik ben niet ontvries bevind met uh, de zanger van uh, uh, Imagine Dragons er zich helemaal in voor, ook voor... Uh, we zijn van een bepaald soort Mormons geloof, geloof ik. En die zijn nogal tegen homoseksuelen en nou ja, vrouwengelijke uh, liefde. Nou, goed, allemaal daar. En die hebben zich er nogal hard voor gemaakt. En allerlei optreden daarvoor gegeven. Dat zijn uh, mooi gedreven mensen dit. Goed, uh, het loopt tegen het einde van het radioprogramma Vandaag nog een stuk te lezen in de Telegraaf. Echt een radio om dat even te lezen. Gaan het gaat weer over de corona's. Maar het is grappig. Het, is, uh, het gaat over Ronald Kramer. En die is in Afrika actief in ook de bestrijding van uh, een virus... Geen coronavirus, maar wel de ebola... En zij hebben daar een bepaalde soort richtlijn... hoe ze mensen behandelen en wie op de IC komt. Ze hebben daar maar 100 bedden in het oosten van het land. En dat is echt heel weinig. Dus er komen soms echt patiënten in de bus aan. Daar zijn er al drie van overleden door ebola. En dan moeten ze op dat moment gaan beslissen... wie gaan ze op de IC zetten, wie niet. Wie is nog te redden? Waar gaan we energie en tijd, in, tijd in, in, in, in steken? En vaak mensen die snel behandeld kunnen worden... die worden als eerste op de IC geplaatst. En uh, hij zegt van, het is wel maf... Als je vergelijkt met hoe jullie met corona omgaan, zijn dat heel andere regels. En soms vergelijk ik het met de regels. Als we hier een patiënt niet op de IC doen, denk ik van. Ja, die hadden we in Nederland wel op de IC gedaan en had hij het wel gered. Dus dat is zo verschillend. Hij zegt van: dat is soms wel even schakelen. Maar hij zegt bij zichzelf: Ja, dit is de nieuwe werkelijkheid. Zo moet ik denken met mensen behandelen op de IC. En dit, dit is wel, ik vond het wel een uh, verrassend stuk over hoe hij naar de behandeling kijkt op IC zee en uh, ja, hoe wij daarnaar kijken. Zeker. Dus zeker. nog even als laatste. Ja, dat was een militaire oefening met de Hercules vliegtuigen van Defensie. En die uh, ging over Drachten heen. En dat uh, was het nou? Dat was in de kerstverlichting. Daar zat een van de lezer en daardoor hebben ze dus de oefening af moeten breken. En uh, ja, het is voor het eerst dat zoiets gebeurt. Vliegers hebben er echt last van gehad. En ze hadden een oefening waarbij ze dus echt een vlieghoogte over Nederland vlogen. Ze kwamen dus vanaf Eindhoven. Hè? Nou, je bent echt in een, ja. in een zucht, ben je gewoon al in drachten. Dat is echt ongelooflijk. En uh, ja, de, de, dat lichtje dat kwam dus verder dan uh, van ouderwetse gloeilampjes in die kerstverlichting. En dus... de, de man heeft nu gezegd ook van nou, ik hou die laserlamp, laat ik, die zet ik gewoon niet meer aan. Want hij zegt, dat was echt zeker niet mijn bedoeling niet om het vliegverkeer echt te verstoren. Ja, dan doe je een laserlampje aan, denk je, s'avonds nog even een, uh, de, uh, hè? of was het een laserlampje? Een laserlamp zat oh. in de kerstverlichting die buiten hing. Ik denk, dat is en die man... was dus, dus zo fel, die, die, die schiet dus gewoon... Uh, echt Het heelal in z'n Misschien zien ze die wel vanaf YouTube of Mars. Ja, ja je, je, je hoort ze niet zo vaak, maar je had vroeger natuurlijk ook van die uh, laserpennen die mensen dan kochten. In ja. ieder geval oh, zo'n laserpen. Mijn kind heeft er ook een gehad, dat was niet zo'n uh, heel bijzonder ding, die, vrij onschuldig. Maar verderop in de straat hadden ze er eentje gekocht, daar kon je echt bijna door plastic heen smelten. Ja, maar gewoon. als je daarmee ook bij iemand op zijn ogen richt, weet je wat, dat is ook heel gevaarlijk, hè? Want Best het is, wel. Maar ja. uh, nou, goed. is het kans dat je oog beschadigt. Precies, kijk uit voor de laserpennen. Doe dit dat ook. En uh, koop er vooral even een, uh, nog even een test, hè? Een tester kopen. Oh ja. ja toch even een tester. Dat vergeet. Goed, okay. dit was Toeper Live. We spreken elkaar volgende week weer. Hoi. Hoi. Doen we nog even één kort momentje. Met deze leuke pant Miles Kane. Caroline. Hoi.